Die te water was geraakt. Het kind is minutenlang gereanimeerd en in zorg werd. Twee andere inzittenden van de auto, de vader en een kind, wisten ongedeerd de drogen te bereiken. met behulp van voorbijgangers. Waardoor de auto in het kanaal aan de industriekade in Weert is terechtgekomen, is nog niet bekend. In Nigeria zijn bij een aanslag met een autobom. zeker 38 doden gevallen. De aanslag was in de stad Kaduna, in het midden van het land. De bom ging af in een zakendistrict. in de nabijheid van eetentjes, een hotel en een kerk.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 Out there on the app all move by herself I sure need help from the bottom I seen a teacher man trying to help her Ik weet het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 Uh, bijvoorbeeld Ray LaMontagne.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 doet hij toch weer goed, hè? Obama. El Green was een, een van zijn favoriete artiesten, daarom uh, zong die dan. Ik hoop dat hij toch blijft. Ja, ik ook wel. Ik vind hem wel sympathiek en goed. Ja. Ja. Nou ja, dan gaan we gewoon draaien, toch? Geen enkel probleem. El ja. Green, Let's Stay Together bij ZFM. I'm so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 Dus, maar het was een geweldige dag vandaag, hè? Ja, het was een en... mooie dag, je zeker weten. Ja. En hoe is jullie in Zandvoort? Ja, in Zandvoort. Uh, ik, ik moet zeggen dat het meeste sneeuw, dat is al uh, wel weg. Morgen gaat het ook weer ja. dooien, er dus zal het nog minder worden. Een paar ijsbaantjes in het dorp. Maar, ja, ja, ja. maar op de zee kan je nog niet schaatsen, hoor. Nee, nee, nee, nee dat <laughs> geloof ik niet. Nee, dat zal ik helemaal niet bevoren zijn, denk ik, hè? Ja. Er zal, ik, dan zal ik, denk ik, weinig ijs liggen op het kant, of wel? Er liggen, ja, dat nog wel.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 ja, oh. laat dat maar, maar, maar. maar even zitten. Wanneer wanneer ze trouwens nog niet zeker en dan verdorgen we dat, dan moeten we ook maar afwachten natuurlijk En heb je het gehoord dat ze in een nieuwe clip van Don Diablo zitten? Ja, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken allemaal. <laughs> ja. ja, ik vind het wel ik, ik een beetje, een beetje, euh, ja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 Dus, uh, maar hij ja, zei: ondanks het feit dat het programma iets zonder risico's is, zegt hij ook, dan uh, hij heeft hij er nog ontzettend veel plezier in. Ja, het is een zwaar programma om te maken, maar het is gewoon ontzettend leuk. En, uh, en is het is natuurlijk ook spannend. Ja. Ja, in het programma daar gaat uh, Van de Heuvel, die gaat uh, op acht, acht lezingen uh, uitgezonden, op jacht op, op, op, op oplichters en malafide bedrijven en internetfraudeurs. En uh, zoals die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers proberen af te poeien. Dus uh, okay. ja, komt er komt een heel spannend uh, programma ja, op. Ja, spannende televisie. Ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan, uh, ja, André Reu, die is weer uit balans, hè? Is dat uh, zo? Ja, die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor hij uh, ja, in uh, lastig van zijn en zijn evenwicht niet kan houden. En hij uh, ja, kan niks, bij niks aan doen dan op bed blijven liggen. Zo. Ja goed, dat ja. heb je wel eens met virusinfecties. Dat, uh, dat kan inderdaad op je hypofyse werken. Door je, je evenwicht op een gegeven moment kunnen houden en dan daar moet je gaan liggen hè. Komt dat denk je omdat hij te hard werkt? Uh, nou, ik weet niet of het met elkaar te maken heeft, maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft het ook elkaar met elkaar te maken. Dat is dat best kunnen? Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze, onze, onze talentenjacht natuurlijk deze week gehad, hè?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 We raak je volgens mij een liveshow. Oh, okay. Eén liveshow. Eén liveshow live show. Oké, één live show. Eén live show maar? Ja, één live show. Ja, perfect. En dan en dan is het is het dus het eerste live is meteen de finale? Dat denk ik wel, ja. Maar ja, dat heeft in een persbericht gestaan van Frankrijk uh, okay. en Talpa. Dan heb je een lange finale? <laughs> dat zou best kunnen hoor. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ja. We laten ons weer verrassen natuurlijk. Maar in ieder geval, uh, uh, het was hier alweer. Leuk, gisteravond, absoluut.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 ja, die waren met z'n allen op stap geweest in, in, in New York, samen met DJ Afrojack. Uh, per Silver schrijft nog even op Twitter dat ze, ja, dat, dat ze zich uitstekend vanuit, Sorry, niet in New York, in Los Angeles, dat ze zich uitstekend gemaakt heeft met de twee mooiste mensen uit Nederland. Ja, en uh, dat, waren, dat waren dus DJ Afrojack dus Nijlacht, Snijlig, en die was Nederland in Cabo. En ja, dat heeft meteen DJ Afrojack gelijk uh, in, uh, ja, aan deze week een einde gemaakt aan alle geruchten dat hij een relatie heeft met Per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 Goed ja jongens, dat blijft voor mij niks anders over dan... ...en uit de verluisteraars thuis uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend te wensen. Uh, dat het we maar gauw weer uh, zonig mag worden. Dat er we weer uh, heel veel toeristen komen naar dus Zandvoort. En dat we weer lekker in de zon kunnen liggen. Nou top, Henry, dank je dankjewel. Een heel fijn weekend hè? Jullie ook een heel fijn weekend. Uh, graag de volgende week weer hè. Ho, hoi. Hoi, toi. You know, I was... I was wondering, you know, if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 It's the phone. Mm -hmm. We'll the one day fade away And while the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 ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's langs geweest. Ja. Daarom Sasje Browser naar single: jij bent de liefde van mijn leven.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 Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Marielle Hageman met het NOS journaal. In het Stadion de Kuip in Rotterdam is zojuist de bekerfinale begonnen tussen Heracles en PSV. De meeste fans komen uit Almelo. Ze zijn met meer dan 300 bussen naar Rotterdam gereisd. Zo'n 2500 supporters kwamen met de auto. De organisatie had te weinig bussen ingezet voor de Heracles aanhangers. Zo'n 250 supporters moesten daarom in Almelo achterblijven. Een deel van hen kon later nog met twee stadsbussen naar Rotterdam. Maar voor andere supporters kwam die oplossing te laat. Zowel Heracles als de gemeente Almelo zegt dat de busmaatschappij een fout heeft gemaakt.